In de Randstad is de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Everdingen en Hagestein dicht. Dat komt door een aanrijding. Tussen Lexmond en Hagestein staat nu twee kilometer. En op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everdingen de verbindingsweg naar de A27 richting Utrecht dicht. Verkeer richting Almere-Amersfoort kan het beste omrijden vanaf knooppunt Everdingen door de eh, borden Utrecht-West te volgen. Dat is de route over de A2 en de A12. Tot zover de verkeersziening.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 dankjewel, alsjeblieft. Van Telsio. En Love Song en welkom bij een nieuwe Entertainment View. Het is zaterdag 10 december 2011. Welkom.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 lekker een kerstfeertje ervan maken. Gezellig. Belletjes erbij. Ja. De, de Chris McDonald Orchestra. Hey hoe gaat het? Ja, druk, druk, druk, druk, druk. Gisteren Talent of the Voice gehad natuurlijk. Daar is zo meteen meer over. En uh, ja, wat een wind hè, afgelopen week. <laughs> ja. Jong -e. Vooral weer aan de kust was het erg -e. Ja, bij Center Parks is er een, uh, hebben, hebben we zo'n grote, een gro ja zo'n grote vlaggenmast uh, hangen om uh, naar beneden te kunnen, naar de huis. Die vlaggenmast is dus omgewaaid. Oh, ja, en die vrijdag dat het zo stormde vorige week, of maandag was dat. En, ben ik langs die vlaggenmast gelopen. Dat ik hem niet op mijn kop heb gekregen, dat uh, verbaast ja, ja, me. Ja, het was, het was heftig. Windkracht heftig? 9 is bereikt met uh, wind, uh, wind, uh, windkrachten van 110 kilometer per uur. Zo, zo, zo. Ja, heftig, heftig, heftig. Ja, ja, ja. ja. Hoe gaat het bij jou? Nog uh, rellen geweest bij het voetbal? <laughs> Jij ziet me nu alleen als rel maken. Ja, relschopper. Nee, uh, niks bijzonders eigenlijk. Ik heb vandaag uh, gevoetbald met mijn teampje, de C1, en we hebben gewonnen. Gefeliciteerd. 3-1 achter en de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 dat uh, misschien. Uh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 of van de week, een paar, of nieuw in deze maand, een singeltje hebben uitgebracht. Die zich aanmelden bij Entertainment View. Mag ik mijn singeltje promoten? Nou, daar staan wij natuurlijk altijd open voor hè. Ja. En, um, dus die, die komen even langs. We gaan het natuurlijk hebben over Talent of the Voice. We gaan het natuurlijk even hebben over de ijsbaan hè. Volgende week zijn we Volgende live week. vanaf de ijsbaan. Ja, live van de ijsbaan. Dus het wordt heel erg leuk. Dus dan gaan we eventjes knallen. En langzaam met de uitzending gaan we toch ook wel een beetje ons draaiboekje bekendmaken, neem ik aan. Wat gaan we doen, hè? Dus uh, dat wordt uh, allemaal spannend. Dus uh, blijf lekker luisteren. Het wordt op schoot gevoel is weer in volle gang. En jij bent natuurlijk ook welkom in ons programma. Bel dan even naar de studio 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Welkom, Entertainment View. En hier is Fasto and again and again. again, and again. We Platen, maar er zijn natuurlijk ook nieuwe gemaakt. Wat dacht je van de nieuwe van Natasha Bedingfield voor de Coca-Cola-reclame? En een nieuwe single heet Shake Up Christmas. Zometeen gaan we verbellen met een artiest. Wie het is, dus hoor je. Zometeen. Nu is Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou.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 Daar Alleen zegen.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 Nou, he helemaal super. Ron, um, ja, zo'n single uitbrengen, de ja singeltjes uitbrengen is op dit moment heel erg lastig, hè? Dat is uh, overal te merken. Um, maar we zien toch op internet dat het goed loopt. Uh, ja, ik, uh, het, uh, ja, goed, de single uitbrengen is lastig. Ja, in, in, in, in zover is het lastig dat, uh, ja, goed, het, het, het, het verkopen van een singeltje is, is lastig. En, en uh, goed, ja, je hebt de, tegenwoordig de downloadshops. En uh, voor degenen die de, die de single wel gewoon uh, in handen willen hebben, die kunnen toch wel bij de geredomeerde platen terecht. En, uh, maar ja, het is inderdaad, het is, het, is, het is lastig om net zoals vroeger op vernieuw, om uh, in ene keer te zeggen van ik laat 500 singles drukken en die verkopen we al even. Ja, ja, ja, ja. Ja, we hadden het gisteren ook, of vorige week ook, met Michel Wolsink besproken. Um, hij had een singeltje voor het goed doet, goede doel uitgebracht. En uh, ja, dat is ook hartstikke moeilijk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 Things are gonna Hier bij Entertainment View, je luisteren naar uh, ZFM Zandvoort. En uh, ja, donkere dagen. De donkere, donkere dagen voor kerst en hier in Zandvoort. Is het ook zeker gezellig als ik naar buiten kijk, al die lichtjes. Ja, huh? zeker weten. En um, ik was vandaag in Haarlem. Ik woon in Haarlem. En uh, bij Haarlem hadden het ook een leuk evenement. Ze hebben namelijk een straat. In Haarlem heet een Warmoestraat. En altijd hebben ze dan uh, één keer in het jaar, altijd uh, ja, rond deze tijd, een anton.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 Oh ja, ben ik, ben ook op, ik ben ook een keer op schaatsen beloond, hè? Ja. Nou ja, je weet, je weet mijn schaatskunsten die zijn niet echt. Dan gaan uh, we samen schaatsen. Die zijn niet echt heel bijzonder. Nee, dan vragen we gewoon iemand anders of die de techniek doet. En gaan wij even schaatsen dan gaan. Gaan wij even met z'n tweeën schaatsen. De Daar word je ook niet heel vrolijk van, hè? Nee. Waar we wel vrolijk van worden is. Uh, van dit soort muziek. Het mag Heerlijk, eindelijk. Dat ik draai dat het al een gevoel. paar weken, maar nu is het uh, legaal. Laat het ja. zo zeggen. Ja,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 Senses And all my tears I trace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 Hoor. Lekker. Phil Collins en Easy Lover. Hier zie je FM Zandvoort. Entertainment for You. Goedemiddag. Zondag een goede avond. En ben je aan het eten?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 niet gebeuren, <laughs> maar ik denk dat hij wel misschien wel met serious request uh, met zijn gitaartje mocht staan, ja, ik hoop het voor hem zometeen is het twee uur en uh, hier is Vincent dan, en Dromenland yeah. dan dansen bij ons samen blij alsof we zweven door de lucht een dromen dans op wolken dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland, vergeet de wereld als je danst met mij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 En dans van hier tot land. Vergeef de wereld als je danst met mij nee, Dan jij met mij, dan dansen wij ons samen blij als